luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitennek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door die andere Harms van ZFM, namelijk Herman Harms. We hebben vanavond alweer een primeur. We hebben een nieuwe mede-presentatrice in ons programma, namelijk Tony Rekolf. Welkom, Tony. Hi, hey Richard. Tony is al uh, een paar keer in de uitzending geweest. En ze is tevens een hele goede vriendin van mij. Ik ben benieuwd hoe je de, deze rol je bevalt, Tony. Ik ook. Ik vind het heel spannend. <laughs> Ik ook. <Ja. laughs> nou, we hebben natuurlijk weer een prachtige gast. We hebben Roos Litschens. Uh, ze woont in Haarlem en ze begeleidt mensen met behulp van de methode Human Design. Dit is een methode om mensen op basis van geboortedatum in te delen in bepaalde groepen. En ook kwaliteiten uh, zichtbaar te krijgen. Ja. Wetende in welke groep iemand zit... ...kan dat aan deze persoon veel informatie geven. Het is in die zin vergelijkbaar met astrologie. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen. Welkom Roos. Ja, goedenavond. Leuk dat ik er ben. Ik ben uitgenodigd in ieder geval. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn... ...wat is human design? Nou, wat heb je nou aan deze kennis? Human design en het bedrijfsleven... ...en natuurlijk wie is Litchen, Roos Litschens? En natuurlijk besluiten we met een mooie uh, ja, uh, channeling... ...voorgelezen door onze gast. En we gaan nu naar de eerste muziek... ...en dan wil ik vragen of Roos die even aankondigt. Ja, um, het is een, uh, een, een nummer Feeling Good van uh, Michael Bublé... ...en uh, het vertegenwoordigt eigenlijk mijn uh, hele uh, uh, charismatische uh, kant... ...die extravert is en vrolijk, zeg maar. Dus uh, ja... Nou prima, we uh, worden er altijd blij van <laughs> birds flying high you know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting on by you know how I feel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 En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Roos Litschens en ze werkt met de methode Human Design. En het onderwerp dat we nu gaan bespreken is, wat is Human Design? Nou, makkelijke vraag Roos. Wat is Human Design? Ja, um, Human Design is uh, feitelijk een, een heel nieuw systeem wat er aan de wereld geschonken is sinds 1987. Uh, door een Canadese uh, man op Ibiza uh, uitgewerkt en uh, een, een systeem wat... Oost en West samenbrengt. En dan moet je dus voorstellen dat we hebben inzichten uit de uh, moderne wetenschappen, zoals de genetica, de fysica, uh, de moderne psychologie, uh, gecombineerd met wijsheden uit de grote esoterische systemen, zoals astrologie, Kabbalah, I Ching en het Hindoe-chakra-systeem. Dus als ik het goed begrijp, Roos, dan uh, bestaat Human Design uit een soort verzameling van allemaal bekende, en ook bewezen, laten we zeggen, methodes en technieken. Ja, klopt. Uit Oosten en West. Uit Oost en West. Uit de Oost en, West. En, en het is dus een synthese. En wat dan het bijzondere is, is dat uh, een synthese betekent eigenlijk altijd dat het meer dat, dat, dat het, dat het totaal is meer dan de som van de delen. Dus het is Astrologie plus het is I Ching Plus. Mm -hmm. uh, en dat geeft een hele nieuwe uh, dimensie. En dat maakt eigenlijk dit uh, systeem tot. Tot, tot iets wat eigenlijk ook op dit moment nodig is om de brug te slaan en om verder te komen in deze periode. Omdat het uh, bedrijfsmatig goed gebruikt kan worden, voor persoonlijke ontwikkeling uh, goed gebruikt kan worden en uh, ja... De, de, wie jij als mens bent in kaart brengt. Hè? En ik heb het ook wel eens voor de grap. Heb ik het de nieuwe dokter Spock genoemd. Maar eh, ik heb het even opgezocht vanmiddag. Dokter Spock die uh, is in, in 87 geloof ik al overleden. Dus in de jaren 50 was dat het boek. Wat, wat mensen in huis hadden voor opvoedkundig advies. Dus als je dacht hoe moet ik in godsnaam met, met mijn kind omgaan. Dan pakt hij dat boek en dan keek je daarin. En eigenlijk is Human Design daar een soort heel mooi nieuw. Maar veel preciezer uh, uh, systeem voor. Ja, wat wat, wat mensen in kaart brengt. En kun je uitleggen wat het is? Uh, wat, wat is het? Wat is het? Um, weet je. Het, wat ik eigenlijk het vreselijke mooie vind aan dit systeem... is niet helemaal antwoord op je vraag hoor... maar een van de krachtige dingen van human design... versus bijvoorbeeld de astrologie... is dat het een visueel systeem is... waarbij mensen, in ieder geval... ook al hebben ze het nog nooit gezien... kijken ze naar het plaatje van het menselijk ontwerp. Hè, want dat is eigenlijk het human design systeem. Is het systeem wat gaat over het ontwerp van de mens. Hoe zitten we in elkaar? Hoe worden we geboren? Wat zijn de kwaliteiten? Valkuilen... Um, hoe zitten we energetisch in elkaar um, en, en dat wordt eigenlijk, vind ik persoonlijk, maar ik ben zelf visueel ingesteld. En daardoor werd ik toen ik dat plaatje zag er eigenlijk meteen verliefd op. Um, omdat het een... Um, een, een een systeem is waarbij je in ieder geval ziet dat het iets met de mens te maken heeft dus het heeft een hoofd en een keel en er zit een lichaam onder en uh, als jullie als luisteraars je dat een beetje proberen voor te stellen dan uh, dan zitten er dus in je lichaam volgens het human design negen velden en tussen die velden zitten 36 verbindingswegen. en afhankelijk van je geboortemoment um, gaat dat plaatje gaat op, een, op, op, op een of andere manier inkleuren... zodat eigenlijk ieders plaatje anders is. En um, dat betekent feitelijk dat je hebt een aantal ingetreden paden. Dus jij kunt zelf kun je in de stad, in jouw stad, kun jij van A naar B lopen... maar jij komt nooit bij C. Dus feitelijk kun je zeggen dat, dat we hier komen... Zo noem ik dat eigenlijk altijd. Met een x aantal kwaliteit. Waar we heel erg goed in zijn. Um, en um, um, waarbij we niet alles kunnen. Maar wel kunnen kijken of we dat wat we in aanleg beschikbaar hebben optimaal kunnen ontwikkelen. Om daarmee ook um, optimaal en authentiek bij te kunnen dragen aan je rol in de wereld. Zowel privé als... Op het werk, kan je zeggen. Hoor ik het goed, Roos, dat je zegt... dat je dan geen wilde dromen najaagt... maar goed, nuchter in je eigen leven kunt staan... en je eigen leven kunt sturen? Ja, klopt. Okay, ja, okay. Daar, komt, daar komt het eigenlijk op neer. He, veel mensen hebben natuurlijk de teleurstelling. He? Je jaagt ja. allerlei dromen na. Ja. En Klopt. jij zet ze eigenlijk even neer van hé, hey, wat zijn nou concreet je kwaliteiten en hoe kun je die bereiken? Ja. En, en waar is het eigenlijk om begonnen, zeg ik altijd. Of, of ik, zeg, ik maak wel eens een grapje en dan zeg ik, waarom heb je nou op ingetekend? Uh -huh. en, uh, en, en wat er feitelijk gebeurt is dit systeem geeft aan hoe word je geboren, maar ook hoe word je beïnvloed. Dus uh, vanaf het moment van geboorte heb je natuurlijk een vader en een moeder. En vanaf dat moment begint ook die beïnvloeding. En daarmee begint ook verwarring. Want vader die denkt, ja, mijn zoon moet een beetje worden zoals ik. En, en, en moeder die denkt, maar ik snap niet waarom die zo doet. Want zo doe, dat heb ik hem toch niet geleerd. Um, en um, ja, op deze manier um, kun je in ieder geval weer helemaal terug naar de basis. Mm -hmm. En daar de aandacht op vestigen. Dat vind ik zelf eigenlijk het hele mooie van het systeem. Dus we hebben eigenlijk een gereedschapskist. En die gereedschapskist is... Um, eigenlijk beperkt. Dus we hebben niet alles erin zitten, mm -hmm. maar met elkaar hebben we wel alles wat er nodig is om deze wereld draaiende te houden. Ja. Prima. Nou, ik denk dat het goed om luisteraars even erover kunnen nadenken. Ik vind het best een beste complexe materie, Roos. Mm -hmm. We gaan even naar het volgende muzieknummer. Maar na het volgende nummer gaan we het hebben over wat heb je aan deze kennis. Nou, dan gaan we het ook wat praktischer maken, Roos. Uh, we gaan nu luisteren naar Chris Isaac met Live Will Go On. Say goodbye knowing that this is the end Tender dreams, shadows fall, love too sweet We still had a chance Letting go, this is the end of romance Broken heart, find your way Make it through just this day Face the world on your own Life will go on, life will go on Love true love luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Roos Littjens. Zij werkt met de methode Human Design en het onderwerp dat we nu gaan bespreken is, wat heb je aan deze kennis? Nou Roos, een hele praktische vraag. Je hebt het net uh, in het vorige blok een beetje uitgelegd wat uh, Human Design is. Wat heb je daaraan? Gaat ze heel diep nadenken. <laughs> um, een, een van de dingen bijvoorbeeld die ik er mooi aan vind is dat het uh je bewuste... en je onbewuste kwaliteiten in kaart brengt. En als ik daar een voorbeeld van geef... dan kunnen die ook... heel erg tegengesteld zijn. En uh, dat kan bijvoorbeeld... betekenen dat iemand is... Uh, uh, heeft als bewuste kwaliteit... wie hij denkt dat hij is. Een... Uh, uh, empathisch... Hè? Dus, dus echt een goede luisteraar. Mm -hmm. En... Uh, de onbewuste kant van diezelfde mens kan zijn de autoritaire leider. Mm -hmm. Voor de mensen die, met, he, die dus samenwerken... of die getrouwd zijn... of van wie het een collega is... Uh, die nemen beide dingen waar. Terwijl voor de persoon in kwestie... die ziet eigenlijk die eigen autoritaire kant helemaal niet. Mm -hmm. En het gaat dus heel erg lang. Die denkt, ik ben gewoon een heel leuk empathisch mens. Ja. En die denkt, waarom reageren mensen steeds zo op mij? Mm -hmm. he, dus je krijgt daarmee uitgesplitst wie jij zelf denkt dat je bent. Namelijk, ik ben een hele goede luisteraar en, en ik, ik, ik doe helemaal niks. En mensen die feitelijk op je gaan reageren, omdat je je heel erg autoritair kunt opstellen. Wat mensen soms buitengewoon ongemakkelijk vinden. En um, mijn ervaring is dat als mensen dat weten, dan kunnen ze, uh, laten we zeggen, in gesprekken met de ander, uh, kunnen ze... Um, kunnen ze zeg maar ook in de communicatie de mensen een beetje voor zijn. En zeggen, ja, ik kan soms heel autoritair overkomen, maar... Oké, okay, dus ik begrijp dat je uit de human design chart, die hier overigens voor je hebt liggen, die, die heb je van mij uitgedraaid, begrijp ik. Ja. Daar kun je dus aan zien dat ook de onbewuste, laten we even zeggen, ja, kwaliteiten, belemmende overtuigingen noem ik ze mijn eigen vak, uh, ja. zijn. En als je dat aan iemand uitlegt, dat iemand zich daar bewust van wordt. Klopt, klopt. Ja. Ik ben zelf coach. Ja. Ik zeg altijd, er zijn twee doelen van coaching. Dat is eigenlijk heel simpel. En de belangrijkste is dingen bewust worden. Ja. Nou, dat kun je dus met zo'n human design chart ook. Ja, Oké, okay, prima. Klopt. En daar heb je verder, daar heb je dus het gesprek met, uh, met je klant niet voor nodig. Want het human design systeem geeft aan waar die kwaliteiten liggen. Dus die liggen vast. Die zeggen, ja. dit, zit, dit is bewust en dit is onbewust. En herken je die dingen. Dan is dat dus feitelijk het uitgangspunt. Ja. Dus je gaat uit van dingen die vast liggen. Ja. Dan heb je een uh, chart voor mij gemaakt. Ja. Ik heb me vrijwillig aangemeld... om uh, dat je me eens mag doorzagen. Wat, wat lees jij zoal uit deze charts over mij? Nou, ten eerste eigenlijk... De, de, het eerste woord wat, wat te maken heeft met... met uh, als ik één woord zou moeten bedenken... wat bij jou past... Uh, voor dit leven... is alle dingen goed te plannen. Aha. Dus het maakt niet uit wat je doet... maar Um, alles staat steeds in het teken van planning. En uh, dat is heel erg leuk, want ook in de voorbereiding uh, met, uh, nou, naar, naar dit uh, radio-interview voel ik dat ook. En het grappige is dat zelfs, ook al hebben we alleen maar per mail daarover contact gehad, dat ik dat, dat, dat mij ook heeft geïnspireerd tot op een andere manier dit gesprek weer voor te bereiden. Hmm. Dus dat is heel bijzonder hoe dat dan in het contact op elkaar gaat inwerken. Okay. Nou, dat is zeg maar één woord. Mm -hmm. Alles met betrekking tot plannen van zaken. Nou, ik nou. moet ook even zeggen of het klopt. Ja. Toch? Ja, nou, nou dus ik kan het toch compleet <laughs> naast zitten. Ja, ja, ja, is ja, ja, waar. Ja. Nee, dat is wel zo. En dan kan uh, bijvoorbeeld Herman kan er ook over mee uh, praten. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, Herman, dat uh, zeker weten. Ja. Ja. Hij zegt het met een lach, dus ik neem aan dat het. Nee, ja, ja. Ja. Dus dat is prima, ja, klopt. Ja. Um, en verder, wat eigenlijk ook heel erg mooi is... wat je nu aan het doen bent uh, uh, met radio... Um, een laag die daaronder ligt, wat wij in het human design noemen... noemen we dat de types. En er zijn vijf human design types. Je hebt de manifester, dat zijn uh, de mensen die... Um, in, uh, laten we even in voetbaltermen spreken, dat zijn de aanvallers. Uh, dan heb je de generators, dat zijn de verdedigers. Uh, en dan heb je nog een combinatie type... En dan komen we bij de projectoren. Kijk. En dat is 20% van de mensheid. Want dat is in vijf types is dat dan onderverdeeld. En de projectoren zijn eigenlijk de niet energie -types, zoals wij dat noemen. Samen met de reflectoren. Nou, de projector, dat is natuurlijk leuk omdat het er over jou gaat. De projector is eigenlijk, als ik het in één mooie korte zin moet samenvatten... is de projector de verbinder die verschil maakt. Dus... Je taak hier is feitelijk om mensen te verbinden. Dus uh, uh, dit is een hele mooie manier wat je doet. Want jij zit hier nu uh, in de uitzending. En jij verbindt mij bijvoorbeeld met de mensen die nu aan het luisteren zijn. Hmm. Ja? En, um, uh, dus het is eigenlijk niet raar dat ik zo'n radioprogramma heb. Nee, het is niet raar dat je zo'n nee. zo radioprogramma hebt. Oh, Oké, okay. leuk. Ja, en voor de rest heb ik bijvoorbeeld ook lezingen gegeven. Ik heb ook lezingen georganiseerd. Ja. En dat soort dingen. Dus het zit ook ja. allemaal een beetje ja, dat in die gaat, verbinding. dat he? gaat steeds over verbinding maken. Ja, oké. Okay. En, en, en feitelijk, wat, dus wat het doet, is dat. Um, eigenlijk moet je minimaal je energie verspillen. Stilzitten, zoals ik altijd zeg, Ga met de benen op tafel. Mm -hmm. Omdat je dan kunt voelen. Wie moet eigenlijk wat doen? Daar is een projector heel erg goed in. Dus hoe drukker een projector is, ja. hoe minder goed die is. Ik zou het niet uh, beter kunnen zeggen, Roos. Dat klopt als een, uh, als een bus. Okay. We gaan even naar uh, de volgende muziek. Uh, en na de muziek gaan we het hebben over human design en het bedrijfsleven. En we gaan denk ik ook nog even door hè, met, de, met de chart uh, van, uh, van mij. Hè? Ja. Ja. We gaan nu luisteren naar Damien Rice met Nine Crimes. Is that alright, yeah? Give my gun away right? when it's a load. Is that alright, yeah? If you don't shoot it, how am I supposed right? to hold? Is that alright, yeah? Give my gun away right? when it's a load. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright, yeah? Give my gun away it's when it's right. old, Is that alright? Yeah. You don't shoot it. How much is owed? Is that alright? Yeah. Give my gun away it's when it's right. old, Is that alright? Yeah. En beste mensen, welkom terug bij Inspiratie Radio. Um, vanavond hebben we als gast Roos Litjens En zij werkt met de methode Human Design. En het onderwerp dat we nu gaan bespreken is Human Design en het bedrijfsleven. Nou, ik vind het altijd heel leuk, uh, Roos. Want ik zit zelf uh, veel uh, werk ik met zakelijke klanten als coach. Um, en ik, ik vind het altijd super, super, super uh, dat, dat, dat wij uh, hier onderwerpen kunnen behandelen. Dus vanuit spiritualiteit en psychologie die dus goed, uh, goed aanslaan bij het uh, bedrijfsleven. Wat, uh, wat, uh, wat kun jij en wat kan het bedrijfsleven met, uh, met dit? Uh, um, nou ja, je kunt zeggen dat um, he, uh, het, het bedrijfsleven... Um, kan doordat hij weet wat de kwaliteiten van zijn mensen zijn... weet op welke plek feitelijk iemand moet zitten... In plaats van andersom dat mensen een baan creëren waar iemand ingeperst moet worden. Mm -hmm. uh, terwijl er maar een aantal kwaliteiten daarvan van die mens beschikbaar zijn. Ja, en daar geen... geen Communicatie ook over mogelijk, is dat er een aantal dingen zijn die je niet kunt die aan een ander moet uitbesteden. Dus eigenlijk uh, ja. zeg je van uh, er is een vacature, ik noem het maar even. Die, uh, die heeft een bepaalde kwaliteit nodig, en bepaalde kwaliteit ook niet. Hè. Dus zoals ja. een projectmanager en die moet goed ja. kunnen delegeren, bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat kun je dan leggen via deze human design op een of al een Klopt. iemand die daar werkt. Ja, ja. Dat is helemaal dan juist. krijg je een match of een niet-match en dan kan je kijken. Ja. Als het niet matcht, nou uh, is het dan exit of ga je toch nog proberen iemand met cursus of coaching? Ja. Toch wat beter en dat kun je alleen maar omdat je dus die inzichten krijgt via dit human ja. ja. Dus je hebt eigenlijk geen vragenlijsten nodig. Je hebt de kandidaat niet nodig. Je krijgt, je krijgt echt de, de, de, de kwaliteiten waar mensen mee uh, geboren worden. En. Um, een van, een van mijn klanten bijvoorbeeld, zei ooit eens tegen mij na afloop van een traject wat hij bij mij deed. Hij zei dat als ik dit geweten had, was ik een betere golfer geworden, want dat is een golfer. Oh. Dus, uh, dus het, het, het, ik heb ook een, een, een team begeleid van vier directeuren. En uh, nee, het waren eigenlijk vijf. Vijf mensen. Het waren vier directeuren en een en de man die erbij was gekomen voor de, voor de businesskant. En uh, ik ga dan alle charts van al die mensen groot uitdraaien, tegen de muur hangen. En die kwamen met z'n allen binnen. Die hadden wel hun eigen uh, design-uitleg van mij gekregen. Uitgebreid consulten over hun persoonlijke kwaliteiten. En die zagen die uh, uh, uh, charts aan de muur hangen. En uh, toen viel bij iedereen vielen er al kwartjes. Alleen al op basis van de tekening. En wat bleek, ik kon dus uh, voorspellen hoe de vergaderingen daar liepen. Hmm. Zonder dat ik daar überhaupt ooit bij ben. Hmm. Want, hoe ging nou uh, de vier eigenaren waren feitelijk uh, alle vier emotionele mensen. Dat kun je in een human design chart, kun je dat zien. Mm -hmm. En um, emotionele mensen hebben tijd nodig voordat ze een beslissing kunnen nemen. Die mogen niet haasten. De man die er zakelijk was bijgekomen, die had dat niet. En die um, uh, uh, dacht van, nou we hebben de zaak hebben we kort en krachtig afgehandeld. De punten in deze vergadering zijn klaar. En ik begrijp niet waarom uh, we de dag daarna... weer opnieuw gaan vergaderen buiten mij om. En dat was echt onwaarschijnlijke grote ergernis. Omdat de man die erbij was gekomen dacht... Uh, maar we zijn nu klaar... en alles begon daarna, de dag daarna weer opnieuw. En dat betekent dus dat, dat drukken van iemand die snel kan beslissen... geen enkele zin heeft als je uh, mensen hebt die van nature emotioneel zijn. En eerst eens even helemaal door dat gevoel moeten... en, en, en zeggen, god, hoe voelt eigenlijk deze beslissing nu voor mij? Mm -hmm. En als je dan iemand die tijd geeft om dat ook te doen... Dan uh, gaat ook de efficiëntie omhoog. De ergernis uh, uh, uh, naar de ander verkleint. Want het was echt behoorlijk hoog opgelopen. Ik, ik herken dat aan mezelf. Ik uh, ben zelf nou ook nog wel snel. En dan zit ik wel eens tegen iemand te praten. En dan irriteert het me dat er niet meteen een ja en nee komt. <laughs> en ik heb geleerd inmiddels. Herken je wat? Of? Ik herken, ik herken. Het. Ik ben een vriendin van Richard en ik herken dit. Ik ben een emotioneel dier, dus. En ik heb inmiddels geleerd om gewoon even te pauzeren. Ja. Om gewoon de vraag te stellen, gewoon even tien seconden te wachten. En dan zakt het, zie ik het kwartje zakken. Oh, en dan komt er een antwoord. Nou, ja. ja, dus dat heb ik ook ja. moeten leren. Ja. Ga nou, verder. Ja. Um, en, en, en blijkt dus uh, uit onderzoek uh, van de Universiteit van Amsterdam dat eigenlijk uh, als je praat over het bedrijfsleven en efficiëntie uh, dat uh, 10 tot 15 procent uh, van de werktijd uh, verspillen mensen aan conflicten. Mm. Nadenken erover, vragen erover, piekeren erover. Dus dat is enorm. Mm. En omdat je hier dus kan zien waar de, waar de problemen zitten. Ik had bijvoorbeeld ook een team wat ik begeleide bij de belastingdienst. En daar was een jongen die was vreselijk goed in al het computerwerk. Die zat ook op die afdeling. Maar zijn baas, die wilde alsmaar dat hij uitging leggen... hoe hij aan die oplossing was gekomen. Mm. En ik kan dan zien na zo'n design dat dat een jongen is die weet de dingen gewoon. Of hij weet ze niet. Ja? En als je dus wil dat hij moet gaan uitleggen hoe hij op de oplossing komt. En dat was echt een groot probleem. Want die baas ja. zegt ja en dan vraag ik het. En dan geeft hij geen antwoord. En die jongen dacht ja maar ik heb het probleem opgelost. En je hebt eerst een hele afdeling eraan gezet en niemand kwam eruit. En die kijk er gewoon een half uur naar. Uh, en het probleem is opgelost. Dus ik zei tegen die baas laat het om deze jongen onder druk te zetten. Die kon gewoon geniale problemen oplossen. Maar hij vergat bijvoorbeeld de vergaderingen. Hij vergat. Als hij op weg was van de vergadering weer terug naar zijn kantoor. was hij alle uh, actiepunten alweer vergeten die hij moest doen. Dus ik zei tegen uh, de groep toen: zei ik. Dat herkennen jullie zeker wel. Dat herkennen mm. jullie wel. Ik zeg: Nou, plak gewoon zo'n geel dingetje op je. Mm. Uh, op zijn mouw. Mm. Prima. Nou, we gaan weer even naar uh, muziek. Uh, na het volgende plaatje gaan we het hebben over. Wie is Roos Litjens? En uh, Roos die kondig zelf nog even de tweede stukje muziek aan wat ze het meegenomen. Ja, um, dit is een, uh, een, een prachtig mooi uh, ook wel krachtig nummer wat eigenlijk ook wel bij mij goed past, maar een verschrikkelijk mooie uh, song van uh, Premo is een Nederlandse vrouw en uh, dat heet In the Light of Your Eyes en uh, nou de tekst spreekt voor zich en uh, ja, laten we maar gaan luisteren. I feel the presence of your being, like a fire in my heart. May we never forget, no, the deepest sound of silence singing in our hearts. It's pouring out on us, and it's pouring out of us, the seed is alive, growing wildly in the light of your eyes, in the light of all, in the light of your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 the light of all, in the light of your eyes, in the light of all, tonight all is rejoicing inside, sinking in the treasure of all beings.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 of your being Like a fire in my heart B -b -b -b -b -b -b May we never forget No, no, no, no The deepest sound En beste luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio terug. Vanavond hebben we als gasten Roos Litjens en zij werkt met de methode Human Design. Nou, dat hebben we proberen u een beetje uit te leggen en we gaan het nu hebben over wie is Roos Litjens. Roos, wie ben jij? Ja, um... Oftewel, wat doe je en... Wat ik nu doe, zeg ja. maar... Uh, ik ben een aantal jaren geleden uh, ben ik voor mijzelf begonnen. Het was een vrij uh, dapper iets. En niet heel verstandig. Uh, maar dat is toch helemaal goed gekomen. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder wat er daarna allemaal vanzelf uh, op mijn pad gekomen is. Mm -hmm. Wat ik helemaal niet had kunnen denken. Maar ik heb uh, uh, geologie gestudeerd. Dat is eigenlijk uh, alles ja, hoe de aarde in elkaar zit. En uh, sinds uh, 97, dus dat is inmiddels 13 jaar geleden, ben ik eigenlijk een beetje meer de sterren gaan bestuderen. Dus we, hmm. we, doen, we doen dit leven maar, het, het, het, het, het hele gebeuren maar. Ja, wat, wat, en wat, voor, wat voor een beroep had je... Voordat je dit deed? Nou, ik heb in de olieindustrie gewerkt als geologen. En ik heb heel erg lang als edelsteenexpert, want dat was eigenlijk mijn specialisatie, heb ik uh, alle mensen in Nederland opgeleid. Juweliers, goudsmeden, hmm. mensen voor veilinghuizen en dat soort uh, dingen. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik ben iemand... Ik hou eigenlijk van detail. Dus dat is voor mij ook lastig, zo'n zo uitzending. Omdat ik eigenlijk zoveel wil vertellen. En dan nu net een beetje op gang begint te komen. <laughs> ja. <laughs> um, um, ja, ik heb een hele nieuwsgierige geest. Ben sportief. En uh, uh, ben eigenlijk een verhalenverteller. Veel gereisd. Uh, en um, ja, ik heb het genoegen gehad om... Uh, in 1997 het human design systeem te leren kennen. En toen was dat, dat was eigenlijk nog voor het computer tijdperk. Dus er was heel weinig informatie beschikbaar... Um, cassettebandjes kon ik uh, kopiëren via iemand uit Duitsland. Ik ben door mijn leermeester eigenlijk opgeleid. Ik heb uh, half Europa afgereisd om bij hem uh, uh, eigenlijk uh, in heel petit comité uh, alle uh, cursussen te doen. Maar dat klinkt uh, een beetje, Roos, dat jij uh, toen de eerste was of de enige in Nederland? Nou, een van de eerste. Huh? Een van de eerste ja, Zou je kunnen met... zeggen dat jij een van degenen bent die het naar Nederland hebben gehaald? Nou, je kan je wel zeggen ja. ja? Dat, dat ja. Ja. Klopt. Mooi. Klopt. Ja. En, um, en ik ben eigenlijk feitelijk... want ik heb heel veel faalangst. Dus, dus ik, ik was meteen verliefd op het systeem... en ben daartoe gaan onderzoeken. Dus ik ging van alle mensen... Uh, het werkt op geboortetijdstip en plaats... Uh, ben ik van mijn familie en vrienden... ben ik al die charts gaan uitdraaien... en heb gekeken, klopt dat nou? Uh, en mijn onderzoekende wetenschappelijke geest die is gaan kijken van... Dat, dat is wel leuk dat ik er verliefd op word... maar klopt het eigenlijk mm -hmm. ook? Dus ik heb vreselijk veel onderzoek gedaan... en pas na jaren ben ik consulten gaan geven. En uh, dat doe ik nog steeds. Uh, voor particulieren. Um, en de laatste tijd is er eigenlijk een, een steeds toenemende um, ja, eigenlijk niet eens iets wat ik zelf doe... maar wat vanzelf gaat... dat ik hiermee in het bedrijfsleven werk. En het is heel mooi dat in deze tijd... Uh, dit nu ook kan. Dat het bedrijfsleven daar open voor staat. Uh, om dit soort eigenlijk toch uh, ja, op geboortemoment systemen gebaseerd uh, te gaan uh, gebruiken. Nou, ik, ik geef Human Design trainingen. Uh, ik werk dus als coach. Ik doe teambuilding. En uh, ik heb nu een aantal interessante workshops ingepland. Die op mijn website uh, te vinden zijn. Noem je website maar even als je wil. En uh, die website is uh, www, natuurlijk spiritorigin.com. Dus spirit, S-P-I-R-I-T-O-R-I-G-I-N. En, en dat allemaal uh, aan elkaar. En lieve luisteraars, uh, deze website uh, staat ook uh, vanaf morgen bij onze uh, uitzending gemist van deze, uh, van deze avond. Dus wat ik wat ik in die in die workshops ga ga doen. Ik heb er een paar al gedaan. Uh, maar dat is mensen van hetzelfde type, zoals jij Richard Projector bent. Uh, die heb je ook opgegeven, dus jij gaat uh, 27 juni uh, deelnemen. En uh, dan gaan we gewoon kijken, wat gebeurt er nou als je al die mensen van hetzelfde type bij elkaar zet? En ik heb er al twee gehad. En uh, ja, ik had dat zelf nooit eerder uh, gedaan. Maar het was buitengewoon indrukwekkend wat het laserbundel effect wordt als je... Die energetische types. Die, hè, die mensen die zelf, zelf soort uitstraling hebben. Als je die bij elkaar zet. Want het wordt enorm versterkt. Hmm. En tot een soort wonderlijke. Ontsteltenis of verbazing. Van de deelnemers. Die zich herkennen. En die het ook voelen. En waarschijnlijk dus, daardoor ook ontspannen. Ja. Want je hebt het gevoel dat je soms in je eentje zo bent. Ja. Weet ja je? En als je, je dan machteloos gezegd. bent. In, want, Klopt. Waarom reageren mensen zo op me? Ja. En dan, ik denk in de herkenning, dat er ontspanning te vinden Klopt. kan zijn. Ja. Mooi. Ja. Hm. Dus uh, ik, ik zou zeggen, als jullie via mijn website uh, uh, gratis chart aanvragen, dan kun je kijken of je nog aan de workshops kan uh, deelnemen binnenkort. Nou, dat kan ik uh, aanraden, want het is inderdaad even je de woonplaats, de geboortetijd en de geboortedatum invullen. En je krijgt in een paar dagen de chart terug en dan hoor je ook wat voor type je bent. En die cursus, uh, Roos, wat kost die? Uh, dat is uh, 49 euro. Dat is inclusief uh, lunchbuffet en zo. Voor een hele dag, hè? Nou, luisteraars, dat is geen, uh, geen geld. Oké, okay, Roos, uh, we zijn aan, uh, aan het einde van, de, van het programma. Ja. Uh, we gaan nu luisteren naar uh, muziek. Uh, Eva Cassidy met Fields of Gold. go We'll walk in fields of gold Nou, ik kreeg net nog een hele intelligent van onze technicus Herman. Uh, moeten we ook naakt naar die party? En om half zes in het diner. Nee, Herman. Kleding is gewenst. Nou, dan hebben we dat ook uh, afgerond. Uh, nou, ik wil onze gast heel erg bedanken. Roos, heel erg bedankt. dat je er was. Vond het een hele leuke uitzending. Heel inspirerend. Ik ga gelukkig die workshop bij doen. Dus ik ben uh, erg benieuwd hoe het met die projectoren gaat. En tot nu toe sloeg je de spijker op zijn kop. Herman, heel erg bedankt voor de techniek. Het ging weer uh, prima. De volgende uitzending is op zondag 20 juni. Van 8 tot 9 s avonds. We hebben we dan ook een hele interessante gast: Simon Botman. En in deze uitzending gaat hij het hebben over ondernemen vanuit je essentie. Nou, dat, is, dat houdt een beetje in dat hij. Bedrijven begeleid om te kijken naar hun eigen essentie. Vooral van de personen zelf. En uh, van daaruit de, de zaken te beschouwen. Nou, luister en uh, u zult een mooie avond hebben. En deze avond wordt door mij ook gepresenteerd. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12. Ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist. Op onze site inspiratieradio.nl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 En we gaan nu luisteren naar een channeling... van jo Jonet Crowley. En het wordt voorgelezen door onze gast. Roos, ga je gang. Oké. Okay. Um, om een beetje in de stemming te komen... Um, gaan we afreizen naar uh, Zuid-Amerika. Naar de Machu Picchu. En uh, wij uh, nemen bij zonsondergang... plaats in de piramide van de zon. En... Onder de sterren op die top komt eigenlijk de volgende. Um, de, de volgende. Um, de, moois eigenlijk voor iedereen die luistert uh, uh, komt beschikbaar. Stel je voor dat de Melkweg een trap wordt en dat de mensheid op die lichtjes naar niet geopenbaarde dimensies en werelden loopt. Stel je voor dat je je zult herinneren wanneer je moet beginnen en hoe je die trap moet bestijgen. Stel je voor dat alles wat je ooit nodig zult hebben, zult weten op het moment dat je erom vraagt. Stel je voor dat er niets is wat je niet hebt. Stel je voor dat er geen hart te ver weg is om lief te hebben. Stel je voor dat er geen ster te ver weg is om je te verlichten. Stel je voor dat alle oude kennis herinnerd wordt. En alle toekomstige kennis herinnerd wordt. Stel je je leven voor als een heldere afspiegeling van schoonheid. Stel je voor dat je ego dienstbaar is aan je ziel. Stel je voor dat je ziel dienstbaar is aan de ene. Stel je voor dat je weet hoe dat alles bijeen te brengen. Speel je rol... Wees bewust en ga die melkweg naar altijd. Jullie allen zijn groten. In de grootsheid die je erkent, mogen anderen zich hun eigen grootsheid herinneren. Mogen jullie allen, in verenigde menselijke geest, de glorie vinden die is voorbestemd.